9 uur. Dit is Caroline Bari met het NOS-journaal. De naam van een Nederlander is opgedoken in de Oekraïne-affaire... waarmee de afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse president Trump begon. Uit het onderzoek zou blijken dat deze Anthony de Kalewe... de Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne bespioneerde voor het team van Trump. De Nederlander ontkent de spionage. Het afzettingsproces tegen Trump draait om de vraag... of hij Oekraïne onder druk heeft gezet om zijn rivaal Joe Biden dwars te zitten... Mogelijk liep de Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne daarbij in de weg en werd ze daarom bespioneerd. Bij de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa dreigen nieuwe stakingen. De vakbond voor cabinepersoneel, die meer loon en betere werkomstandigheden eist, zegt woensdag bekend te maken wanneer het werk wordt neergelegd. In november moest Lufthansa vanwege stakingen honderden vluchten schrappen. En vorige maand staakte cabinepersoneel van Germanwings, onderdeel van hetzelfde concern. Bemiddelingspogingen tussen bedrijven en de werknemers... hebben tot nu toe weinig opgeleverd. De Australische regering trekt omgerekend bijna 50 miljoen euro uit... voor de toerisme-sector die zwaar is getroffen... door de verwoestende bosbranden van de afgelopen maanden. Uit eerste cijfers zou blijken dat het aantal boekingen in Australië... de eerste weken van het nieuwe jaar tot 30 procent lager lag dan een jaar geleden. De toerisme-sector is blij met het geld van de regering... maar zegt wel dat er nog een lange weg te gaan is... De verwachting is dat de schade voor de sector dit jaar oploopt naar bijna 3 miljard euro. In Tilburg is een stadsbus gisteravond spontaan in brand gevlogen. De buschauffeur haalde de 10 passagiers snel uit het brandende voertuig, waardoor niemand gewond is geraakt. De bus van Arriva vloog in brand tijdens het wachten voor een stoplicht. Mogelijk was er een technisch probleem met de motor. De brandweer heeft de bus geblust. Het weer van morgen vallen verspreid over het land nog enkele buien, soms ook met korrelhagel. Later op de dag wordt het vanuit het noorden op steeds meer plaatsen droog en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 8 graden. Ook na het weekend rustig en droog weer met af en toe zon. Dit was het NOS journaal. Dit is een test, dus luister goed. Hoe vaak hoor je de koebel? Het antwoord is.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 Het stuk werd vermoedelijk oorspronkelijk geschreven door een hele andere componist, namelijk Antonio Falconiero. En die leefde van 1585 tot 1656.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 Trompet laten klinken bij uw ontbijtje en wel door middel van het trompetconcert in D-majeur, TWV51, dubbele punt, D7. Uh, deel 1, het adagio en de componist is Georg-Philip Telemann. De trompetist is Niklas Eklund.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 Thank you.